Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen is iemand neergestoken in een trein. Dat gebeurde vlak voor 12 uur in een Arriva-trein op station Groningen-Noord. De politie is nog op zoek naar de dader. Ze hebben de trein een tijdje stil laten staan... en passagiers gevraagd wat zij gezien en gehoord hebben. Hoe het met het slachtoffer gaat, weten we niet. Volgens het laatste bericht wordt hij of zij behandeld door ambulancepersoneel. Het Openbaar Ministerie wil dat twee mannen... die worden verdacht van het uithalen van drugs... tien en elf maanden cel krijgen. De twee liepen rond in de haven van Rotterdam... terwijl ze daar niets te zoeken hadden. Vroeger kreeg je dan alleen een boete. Maar omdat er nogal een cocaïnesmokkelprobleem is, is de wet veranderd. Je kunt nu een jaar cel krijgen... En het OM hoopt dat dat zogenoemde uithalers afschrikt, vertelt verslaggever Denny Simons. En om alleen al dat onbevoegd aanwezig zijn in de Rotterdamse haven dus zwaar te bestraffen, hoopt het OM ervoor te zorgen dat die doorvoer van cocaïne minder makkelijk gaat. Glennis Grace zit nog steeds vast. De zangeres wordt verdacht van het mishandelen van supermarktpersoneel. Ze kwam zaterdag verhaal halen toen haar zoon van 15 te horen had gekregen dat hij geen e-sigaret mocht opsteken. Ook de zoon van Glennis Grace zit vast. En in Duitsland is een man overleden na een bezoek aan een restaurant. Het lijkt erop dat hij vergiftigde champagne heeft gedronken. Zeven anderen die uit dezelfde fles dronken zijn naar het ziekenhuis gebracht. En sommigen zijn er slecht aan toe, zegt de politie. Zes personen zijn nog schwer verletst in de omliggende krankenhäusern. Eén persoon is mittlerweile weer uit het Krankenhaus entlassen. Duitse media zeggen dat er een enorme hoeveelheid ecstasy aan de fles champagne was toegevoegd. Er wordt onderzocht wie er achter de vergiftiging zit. Het weer wisselend bewolkt met in het binnenland een buitje. Vanavond en vannacht ook bewolkt en ook nog wat nattigheid. Morgen start droog met wat zon. Later vanuit het westen weer regen. En het wordt dan een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N516 Zaandam richting Oost-Zaan... staan file tussen de N203 en de A8 van 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Een lekkere single uit de jaren 70. Aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Een zonnige zaterdagmiddag met Toto. Je hoorde ze met uh, Hold the Line. Het is uh, even na twee uur. Wij mogen weer, Albert uh, Jan, Goedemiddag En goedemiddag luisteraars en kijkers. We zijn er weer. Zandvoort op zaterdag. Ja, goedemiddag. En wat een prachtig weer, hè. Het is weer prachtig. Zo, zo hoort het ook, hè. Ja, zeker. Mooi weer en wij binnen. Precies zo, hoor. Nou, nee. Nou, vanmiddag weer een uh, leuke uitzending. Eerst even over de oliebollen, want uh, ja, Harry is uh, inmiddels weg uh, uit het dorp. Maar toch hebben we nog een hele hoop uh, oliebollen en dit keer op het strand. Daar hebben we straks in uh, het uh, tweede deel van, uh, van het eerste uur een uitgebreide uh, reportage over. Want er is een Belgisch onderzoek geweest naar die stookolie die. Kijk! En, uh, in het begin werd er gesuggereerd dat het dus niet van, die, van, van dat schip kwam van, van, uh, tijdens die Corri-storm. Maar uh, het Belgische, Belgische rapport uh, geeft toch andere opties. Maar daarover later meer. Goed, uh, ja, drie uur stand voor op zaterdag. Nou, uiteraard uh, uh, hebben we uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda... zoals je dat van ons uh, gewend bent. En uh, om half drie het weerbericht. Blijft het mooi, wordt het weer grauw, wordt het nog beter? Uh, u hoort het allemaal op half drie. Het dier van de week. Ja, vorige week zaten ze met z'n vieren. En uh, nu keek ik uh, vanmorgen weer even. Maar er zit er nog maar één in zijn eentje. Nee, dat is niet waar. En je raadt nooit wie... Uh, Geer? Ja, heel goed. Ja ja. ja, ja, ja. Dus we gooien Geer uh, vandaag uh, in de herhaling. Uh, dat, maar dat is om half vijf. Kwart voor uh, vijf hebben we natuurlijk het Gedicht van de Dag. Nou ja, dat is een jaarlijks terugkerend gebeuren, hè? Want de titel is Er wordt er een jarig. En die is morgenjarig. Die vind ik mooi verzonnen. of ja, ja. ja, mooi gevonden. Ja, die, ja. Maar hij is, hij is morgenjarig. Hij is hè? morgenjarig. Hij is ja. morgenjarig. Dus dat gaan wij uitgebreid aandacht aanschenken tijdens het... Gedicht van de dag om kwart voor vijf. Het leuke is, van dat gedicht hoef je alleen maar een jaartal te veranderen... en dan is hij gewoon alweer actueel. Zo, zo makkelijk. <laughs> dus uh, nee, dit gaat prima. Oké, okay, kwart voor vijf is het zover. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we volgen voor u natuurlijk ook uh, de Olympische Spelen. En uh, uh, momenteel wordt er gerodeld. En daar uh, uh, doet ook een Nederlandse dame aan mee. En uh, om vijf voor drie wordt daar de uh, laatste... Run verreden. Skeleton, hè? Is het? Ske of skeleton, ja, heel goed. En er is natuurlijk ook nog, er is nog een kans voor een Nederlandse medaille. Dus daar vol, dat zullen wij op de voet volgen. Uiteraard hebben we ook nog Pitsreport om kwart over vier. Zo langs de zijn worden de auto's gepresenteerd. En komen er weer van allerlei discussies over: van hoeveel uh, wel dit, wel dat. Uh, ontslag van die wedstrijdleider van die laatste race. Maar Sebastian Vettel neemt hem voor, voor hem op. Want uh, ja, het is natuurlijk makkelijker om hem uh, te schorsen dan, uh, dan Hamilton uh, uh, te, te straffen. En uh, ja, Gaat hij door, gaat hij niet door? We weten het allemaal niet. Maar in ieder geval, we hebben weer nieuws uit de wereld van de Formule 1 tijdens Pit Report om kwart over vier. En uh, de wagen viel niet tegen trouwens van uh, Red Bull. Nee, het, het ziet er allemaal leuk uit, ja. maar, maar je weet natuurlijk niet hoe ze het doen. Hè? En, uh, Max zei al van, uh, ja, ik bedoel, de, de houding in, in het sitje is hetzelfde. Alleen die banden zijn hoger. Dus er is moeilijker om overheen te kijken. Dus ik zou zeggen, doe er een kussentje onder. Maar goed, wie ben ik? Uh, goed, uh, daarover straks meer. Uh, uiteraard Olympische Spelen volgen we voor hun pitreport kwart over vier. Tweede uur hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws, uitgebreid Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale uh, zender, CFM Zandvoort. En uh, Van Skeleton is uh, straks om vijf uh, voor drie de finale. Dus uh, dan gaan we Kimberly zeker volgen in deze uitzending van Zandvoort op uh, zaterdag. Lekker blijven luisteren of kijken. www.zfm-live.nl is hier Ace of Base. Talks to you, won't talk forever. It is a night of passion, but the morning means goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. She's going to get ya. En inmiddels kunnen we deze plaat ook wel een echte gouden oude noemen joh. De ace of base en all that she ones. Zometeen het nieuws in het kort op de zaterdagmiddag. Maar eerst deze hier is a fire van Orange Skyline. But maybe I feel like best is not enough. It's getting darker. The getting rough. En zo gingen we even naar het uh, noorden, uh, naar Groningen. Ja. Want het is een uh, Groningse band. Uh, je hoorde de, de single uh, die je ook vaak hoort uh, tijdens uh, de uitzendingen van uh, de NOS uh, rondom de Olympische Winterspelen. Dit was uh, Orange Skyline en uh, a fire. Ik ben benieuwd of het een uh, grote hit gaat worden. In ieder geval een leuk plaatje om een keer uh, gedraaid te hebben. Inmiddels kwart over twee geweest. Een zonnig Zandvoort. En wij hebben wat minder uh, zonnig nieuws. Uh, in het uh, nieuws in het kort nu. Een 71-jarige vrouw is gisteravond overleden nadat zij bekneld komt te zitten in een carport bij een woning. Onder andere de traumahelikopter kwam na het, na het incident, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Rond kwart vracht gisteravond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor het incident aan de max euwe straat Politie, brandweer, ambulancedienst en het traumateam zijn, waren opgeroepen. Het slachtoffer zat bekneld achter een kast in de carport... en is door de brandweer bevrijd, al dus de woordvoerder van de politie. Ze is gereanimeerd door hulpverleners, maar de inzet mocht niet meer baten. Afgelopen donderdagmiddag is een 46-jarige Amsterdammer aangehouden... nadat hij was ingereden op een motorrijder. Rond kwart voor drie middags heeft er op de dokter J.G. Metzgerstraat... een verkeersconflict plaatsgevonden... tussen een bestuurder van een bestelbus en een motorrijder. De bestuurder van de bestelbus, een 46-jarige Amsterdammer... reed de motor omver van een 42-jarige Zandvoorter. De bestuurder van de bestelbus probeerde hierna in te rijden op de motorrijder. De motorrijder kon hierbij net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De politie heeft de bestuurder van de bestelbus aangehouden... en na controle bleek hij onder invloed te verkeren. Hij werd ingesloten en door de politie zijn inmiddels meerdere getuigen gehoord. Zoals je in de opening al zei, afgelopen weekend spoelden er net als vorige week veel, heel veel klontjes stookolie aan op het strand. Medewerkers van landen en veel vrijwilligers zijn direct uh, na het weekend al gestart met de, om uh, met de hand de kleine en kleine schep het strand schoon te maken. Verschillende instanties doen nu uitgebreid, uh, deden daarna uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de vervuiling langs de Nederlandse kust. Afgelopen woensdag is met succes in Noordwijk de Beach Cleaner met een heel fijn zeef ingezet. Deze Beach Cleaner is afgelopen donderdag naar Zandvoort gehaald om hier verder te helpen bij de schoonmaak. Een vergelijkbare machine werd op dat moment eveneens in IJmuiden getest en de resultaten zijn goed. Dit voertuig komt naar verwachting ook naar Zandvoort. De gemeente Zandvoort verwachtte dat deze apparaten snel het 9 kilometer strand weer schoon zullen hebben. Let tot die tijd vooral op met honden. De olieresten zijn bij inname gevaarlijk en lastig te verwijderen van de poten. Het strand van Zandvoort lag ook bezaaid afgelopen week met zeesterren. In de afgelopen weken werden ze hier al vaker gespot... en vorige maand lagen ze ook al met grote hoeveelheden op het Bloemendaalse strand. Volgens zee-ecoloog Kees Kamphuizen van het NIOZ... het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee is het niet uitzonderlijk. Het kunnen echt enorme bergen zijn... en het ziet er heel indrukwekkend uit. Dat kan ik beamen. Maar het is niet uitzonderlijk. Station Overveen is door de NS uitgeroepen tot beste station van Nederland. Uit onderzoek in opdracht van de spoorwegmaatschappij... is gebleken dat reizigers het station gemiddeld beoordelen met een 8,2... Hiermee scoort Overveen beter dan de nummer 2, 3 en 4. Driebergen-Zeist, Valkenburg en Rotterdam Centraal, die kregen allemaal een 8. Het monumentale stationsgebouw heeft een schilderachtige ligging verdiept tussen de bossen. En wordt veel gebruikt door wandelaars die door de duinen naar het strand kunnen lopen. Schrijft de NS over station Overveen. En toen was het nog niet eens uh, opgehoogd, uh, Albert Jan. Dus, uh... En hey, hey, hey, toen reden er geen treinen omdat ze de... bezig waren met de Oh het ja, dat kan ook <laughs> natuurlijk. Ja. Tot zover het, uh, de berichten. En uiteraard ook na te lezen op onze CFM app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu en onder meer in de Play Store. Is hij gratis verkrijgbaar. En dan blijf je op de hoogte van het nieuws uit Zandvoort en de regio. En luister je naar het geluid van Zandvoort. Met uh, tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag en Elena Miles nu en Black Velvets.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 André van Duin uh, ziet het uh, heel erg goed, het ziet er prachtig uit uh, omdat de zon schijnt. Maar blijft dat ook zo albert -Jan? Nou ja, ondanks het mooie zonnetje is het toch een frisse zaterdag. De eerste uren lag de temperatuur rond het vriespunt en vanmiddag is het maximaal een graad of zes. De matige en aan zee vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind maakt het niet er niet warmer op. Gelukkig is het wel droog en schijnt de zon door uh, de hoge wolken heen. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en daalt de temperatuur naar een graad of 2. En morgen overheerst ook de bewolking, maar het blijft wel een groot deel van de dag droog. In de avond gaat het vanuit het westen stevig regenen. De zuidenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig en aan zee naar krachtig 4 tot 6 bovoort. En het wordt een graad of 9. Deze waarde wordt overigens pas later op de dag verwacht. Ook maandag is het sterk wisselvallig met zon, wolken en buien. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 10 graden. Dinsdag schijnt wederom eerst de zon, maar later volgt opnieuw regen. Met maximaal 8 graden is het weer iets frisser. En tot slot, vanaf woensdag is het 9 tot 11 graden. Het weerbeeld blijft wisselend. Met zon, wolken en van tijd tot tijd regen. Ook staat er vaak een hoop wind. Winterweer krijgen we niet meer. Al dus Rico Schreuder. Nou, op zich uh, zijn dat uh, goede berichten. Of je moet een echte winterliefhebber uh, zijn. Dan uh, ja, we krijgen geen elfsteden toch meer. Albert uh, Jans. Zit er niet meer in? dat zit er niet meer in. Nee, nou ja. ja, weer is in ieder geval uh, na te lezen en te volgen. Via onder meer onze eigen CFM-app. Of kijk ook eens op internet bij Rico weer. And here is the nieuwe single van Jennifer Lopez marry me, marry me say yes Marry me Marry me say yes Marry me Mary me say yes for the rest the rest I never seen forever I never seen forever in the wild But now I'm looking now I'm looking in its eyes baby on my shelter Delta from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. True love got a ring, ring, ring. Church bells let a ring, ring, ring. This queen need a king, king, king for life, for life, for life. True love got a ring, ring, ring. Church bells let a ring, ring, ring. Angels gonna sing I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, gotta ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You the queen, I'll be the king, king, king. One life, one life, for love.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 Weer helemaal terug naar deze Jennifer Lopez oftewel JLo met uh, Mary Me. Inderdaad, uh, haar nieuwe single. Nou, ditmaal uh, lekker gedraaid zo op de zaterdagmiddag. De dag dat het uh, voor uh, onze skeleton uh, uh, vrouw uh, moet gaan gebeuren. Straks om 5 voor 3. Het laatste nieuws daarover hoor je zometeen. Daar hoorde je met uh, Break My Strike. Een lekkere single uit de jaren 80. We gaan even naar China toe, uh, Objan. Ja, Opvang maar... je mij daarover? <laughs> Ni <hao. laughs> Ja, ja. Goed, uh, ja, uh, de spanning uh, neemt toe. En dan heb ik het niet over het schaatsen. Uh, want dat is natuurlijk ook nog steeds spannend in de diverse uh, uh, races. Maar uh, we gaan het even hebben over het skeleton. En wel bij de dames. Want Kimberly Bos is bij de Spelen van Peking twee plaatsen gestegen in het klassement van de skeletonwedstrijd. Ze zette in de derde run de derde tijd neer en klom daarmee van de zesde naar de vierde plaats. Vanmiddag om vijf voor drie, dus dat is aanstaande, is er de vierde en laatste run. En Jacqueline Naracot, -Nar -Nar de leidster na twee runs, raakt haar kop koppositie kwijt aan Hanna Nijsen. De Duitse nam veel risico, raakte meerdermaals de randen van de baan... maar was wel razendsnel, want ze bracht het baanrecord op 1,01,44. Terwijl uh, de Rus kwam uit op 1,01,79 en Bos op 1,01,86. Het scheelt ook allemaal niks. Wil Bos naar het podium uh, in de vierde rit... Dan, zal, dan moet ze de viervoudig wereldkampioen... Tina Herman die een tijd van 1.0190 neerzette, nog voorbij. Nou, in de derde rit uh, reed ze dus een, reed uh, Kimberly 1.0186, dus het zou mogelijk kunnen zijn. Uiteraard volgen wij ook voor u uh, die ontwikkelingen. Vanaf vijf voor drie is het zover, de vierde run van het skeleton. Wordt zo meteen heel uh, spannend en uh, met name ook voor uh, Kimberly Bos en haar uh, familie natuurlijk.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 You can almost taste the hot dogs and french fries they smell. Under the oh, yeah. on a blanket with my baby. with my baby Whoa. In de beginperiode van deze lokale radio CFM... heb ik deze plaat helemaal grijs gedaan. De single uit de jaren 60 van uh, The Drifters. En Under de Boardwalk. En uiteraard had je ook nog later een andere uitvoering... van onder meer uh, Bruce Willis. Gaan we het nou hebben over Whitney Houston? Want uh, gisteren is het tien jaar geleden dat uh, zij overleed. Ze dus, uh, werd uh, aangetroffen in een hotel in een uh, badkuip. Ja... Uh, yeah. En uh, hoe ze nou exact is, te overlijden is niet bekend. Maar uh, ja, we treuren er nog steeds om. Mooie muziek heeft ze gemaakt, waaronder deze. als je dat zo'n leven hebt als deze Whitney Houston... dan loert het gevaar nog meer, hè? We hebben het uiteraard over drank en drugs. En uh, ja, helaas werd dat waarschijnlijk wel uh, inderdaad haar dood... Uh, tien jaar geleden, gisteren tien jaar geleden. Je hoorde haar met de uh, aanwanden Dance with Somebody. Nu hebben we in Zandvoort heel veel oliebollen, Albert-Jan. Maar uh, ja. dat ze dan ook op het strand gaan liggen... dat uh, vind ik weer een beetje overdreven. Ja, ja Harry weg, oliebo bollet, of, benieuw, oliebollen weer terug... Maar goed, het houdt de gemoederen wel bezig. Zo ook in België, want daar zijn ook oliebollen aangespoeld. De bolletjes stookolie die op de Noord-Hollandse stranden aanspoelden. moesten wel van een modern schip afkomstig zijn. Daarmee vervalt de theorie dat het om oude olie zou gaan. die door storm Corrie van de bodem was losgekomen. Dat concluderen onderzoekers van het Vlaamse Instituut van de Zee, de VLIZ, in Oostende. Langs de Vlaamse kust zijn de afgelopen dagen ook namelijk ook dezelfde soort bolletjes olie aangespoeld. Uit het onderzoek blijkt dat het om zogezegd very low sulfur fuel oil gaat. Dat is zware stookolie met minder dan 0,5% zwavel erin, al dus Marijke Neitz, een van de Vlaamse onderzoekers. Schepen gebruiken dit soort stookolie sinds een jaar of tien. We vermoeden dat het om een recente lozing of een recent incident gaat. In België, maar ook in Noord-Holland... gingen afgelopen dagen de theorie rond dat het om een oude stookolie zou gaan... die door storm Corrie van de bodem was losgekomen. Dat is dus hoogstwaarschijnlijk niet het geval. De hoeveelheid zwavel zou dan veel hoger moeten zijn. We hebben ook nog onderzocht of de olie uh, afkomstig is... van de Flinterstar of de Baltic Ace. En daar komt het ook zeker niet vandaan al dus nights De Baltic Ace zonk in december 2015 na een botsing met een ander schip ter hoogte van de grens tussen Nederland en België. De Star zonk in oktober 2015 voor de kust van Zeebrugge. Ook Rijkswaterstaat heeft monsters afgenomen van de stookolie... maar daar is nog geen uitkomst van bekend. Woordvoerder Ilse Rokven laat weten dat de resultaten... uiteraard zullen worden vergeleken met het Belgisch onderzoek. We hebben monsters afgenomen van olie... die in Noord-Holland en in Zeeland zijn aangetroffen... Rijkswaterstaat ging er al vanuit dat de olie niets met de gezonken Baltic Ace of de Star te maken zou hebben. We hebben vooral Noordwesterstorm gehad, dus dat is onlogisch als de olie dan uit het zuiden vandaan was gekomen. Hoewel Rijkswaterstaat aangeeft dat het moeilijk zal zijn om uh, um, um te achterhalen waar de stookolie vandaan komt, denken de Belgische collega's daar anders over. Met de zogenaamde fingerprint-analyse zouden we bij een schip kunnen uitkomen. Dat kan Rijkswaterstaat overigens ook. Ook analyseren we satellietbeelden van vaarroutes... of we daar eventueel een lozing of incident kunnen waarnemen. Al dus neids. Dat laatste had de, de Noord-Nederlandse kustwacht ook gedaan... maar die konden niks vinden en, dat hebben de onderzoek, en die hebben het onderzoek gesloten. Een andere optie was dat het schip Juliet, Julieta D dat spoorloos, stuurloos raakte tijdens de stormcorrie... voor de kust van IJmuiden mogelijk stookolie had gelekt. Het schip kwam in botsing met een lege olietanker, Panchoa Star... en raakte daarbij flink beschadigd aan de romp. De, de Peshoa Star had weinig schade en kon zelfstandig doorvaren. De Julieta D is naar de haven van Rotterdam versleept voor reparatiewerkzaamheden. Een woordvoerder van het bedrijf Norbebulk... dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse operaties van Juliette D., die deze week weten dat de olie niet uit de beschadigd schip afkomstig kan zijn. Net als in Noord-Holland zijn er ook in Vlaanderen... met oliebesmeurde vogels aangetroffen langs de kust. Twee daarvan worden nu ook in het Vlaams Instituut voor de Zee onderzocht. Ondertussen gingen de opruimacties op de stranden door. Die taak ligt bij de gemeenten. In Zandvoort is vorige week een speciale beachcleaner uit Noordwijk aanwezig geweest... om de plakkerige en de stinkende olieresten van het strand te halen. Tot nu toe deden medewerkers van afvalverwerken landen dat handmatig eh, met ook vrijwilligers. NH-TV eh, ging langs eh, tijdens de handmatige actie voor het opruimen van de olie... Hierbij de reportage. Ja, het is echt heel hard nodig. We waren gisteren surfen. Alles zat onder die muik. Thuis ook. Dus ja, dit hoort gewoon niet thuis op het strand. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien in de 20 jaar dat ik hier surf. Zo erg? Ja, ik denk het wel. Ja. Tussen Bloemendaal en Noordwijk is afgelopen nacht opnieuw stookolie aangespoeld. Vorige week was het ook al raak. De zwarte glimmende bolletjes schitteren in de vloedlijn, maar horen hier niet thuis. En daarom ruimt Spaarne landen met hulp van de groene lobby en vrijwilligers het spul op. Moet dat met de hand? Kan er niet gewoon een shovel ingezet worden? Nee, helaas niet. Omdat het zo plakkerig is uh, ja, moet het echt met de hand gedaan worden. We hebben wel beach cleaners, maar die zijn hiervoor niet geschikt. Helaas. Het is wel een monsterklus voor deze middag. Het is een arbeidsintensief klusje, maar we hebben lekker weer. En de mensen enthousiast. We gaan ervoor. Het is uh, vies. Het lijkt nog een beetje op uh, kattenpoep, maar dan echt hele verse. Ja, we hebben moeite eigenlijk wel om het weg te krijgen, zoals je ziet. Ja, het zit al in je baard. Ja. Vind je snor. <laughs> ja, en we zijn net 10 minuten bezig. Ik dragen hoe we er straks uitzien. Het zijn uh, ja, bijeengeklonterde oliestukken, Dus uh, je kan ze best oppakken. Ze zijn gepaneerd. Over een lengte van ruim 2 kilometer voor de kust van Zandvoort wordt de olie opgeruimd. Ik ben ook bang dat als we dit stuk gehad hebben, dat het over een week of wat weer nodig is. Want het water komt ook weer zo omhoog, dat brengt weer nieuwe, nieuwe olie. Hoe laat wordt het weer vloed? Rond 6 uur, dus het moet snel zijn. Met dank aan NA News voor deze reportage van de week, Waren ze dus hier op het strand... Er spraken onder meer de medewerkers van Sparnelanden. Nou dan had er een van die medewerkers erover, van, uh, voordat uh, daar uh, vragen overkomen... van een beachcleaner is daar niet geschikt voor, voor het opruimen van het strand. Nou worden zogenaamde beachcleaners uh, afgelopen donderdag en vrijdag uh, ja. ingezet. Maar dat zijn specialen, dus die zijn er speciaal voor uh, geprepareerd. En de normale, die normaal het strand uh, schoonmaken... Die kunnen dat uh, niet opruimen, maar die uh, speciale beachcleaners dus wel. Dus nee, nou ja, nee. laten we hopen dat het in ieder geval uh, mooi schoon blijft nu. Uh, ja, uh, we hopen het. Maar we weten nu in ieder geval iets meer over de samenstelling van de olie. En uh, dat het waarschijnlijk dus niet van die, een van die schepen van onlangs uh, uh, afkomstig is. Ik geloof er helemaal niks van. Maar goed. Dat is het <laughs> dat... vies, meneer Harms. Ja, ja, ja. We hebben het nog heel even over de dode vogels. Want uh, dat is echt een ramp. En met name in IJmuiden spoelen echt zoveel dode vogels op dit moment aan... dat de dierenambulance daar continu bijna dag en nacht aan het rondrijden is op het strand... om die vogels inderdaad op te ruimen die dan dood zijn. Maar er spoelen ook nog vogels aan die nog wel leven... en die de hulp nodig hebben van de dierenambulance. In ieder geval een hele trieste zaak dat dat zo verloopt. Rondom de olibollen op het uh, strand. Sun down, all around. Walking through the summers and. Waves brush, baby in the sand. Ja, Het is op mijn klokje vijf voor drie. En dat zou betekenen dat Kimberly Bos in actie gaat komen bij het Skeleton. Albert-Jan, is er nog wat over bekend? Klopt. Nee, uh, nog niet. Ik zit nog naar uh, Schans springen te kijken. Ik kijk even op uh, Eurosport of daar uh, iets aan de hand is. Nee, daar zijn ze nog aan het kunstschaatsen. Nee, nog even geduld. Wellicht dat ze om drie uur uh, van start gaan. Maar wij volgen... Uh, het, uh, in ieder geval hoe het met Kimberly gaat. Ze heeft kans op uh, een medaille, maar dan moet ze wel heel snel zijn. Nou, dat gaat. Uh, nee, ik heb er wel vertrouwen in dat dat uh, gaat lukken. Het zou hartstikke mooi zijn. Dus volgende uur hoor je daar meer over. Volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen. Een lekkere gauw houden. Vlak voor drieën krijg je nu.